in nacht en stormgebruis. Wij schrijven Anno Domini 1940. Dat is volgens de Joodse kalender het jaar 5700. Het is oorlog in Europa. Duitse legers komen de grenzen over en proberen heel Europa te bezetten. Eerst Oostenrijk, dan Tsjechoslowakije, Polen, Denemarken, Noorwegen. In Nederland is het leger gemobiliseerd. Langs de hele grens staan de soldaten. Onder de bruggen over de IJssel en de Maas zijn springladingen gelegd. Met één druk op de knop kunnen de soldaten die bruggen in de lucht laten vliegen. Als het nodig is. Als de Duitsers ook hierheen komen. Als zij zich vermeten ook ons land binnen te vallen. Er zijn veel Nederlanders die denken dat de Duitsers ons niet zullen aanvallen. In de Eerste Wereldoorlog hebben ze ons toch ook met rust gelaten. Maar er zijn ook Nederlanders die er vast van overtuigd zijn dat de Duitsers komen. Ze weten alleen niet wanneer. Maar ze zullen komen. Wij in het landsverduisteringsproef aan de rand van de waterlinie in de kleine warme roef als een schippersgezin gezeten luisterend kalm het roeft hoe het water rijst in de vlakte dat wij wachten moeten en geuzen worden als zij zich vermeten het is de avond van de 9e mei 1940 volgens de Joodse kalender is dat de eerste jaar 5700 in een wachtlokaal ergens aan de grens er ...zit een soldaat op wacht bij de telex. Weet je waar de luid is? Goedenavond, sergeant. Ja, zeur niet. Hebben jullie de luid gezien? Ah, sergeant. Ik ben met de patrouille langs de grens geweest. Het is er aan de overkant, het lawaai van je welste. Het lijkt wel of de moffen met een hele divisie tanks aan het stoeien zijn. Zo? Ja, ja, ja. Waar zit nou de luitenant? Hij was net nog hier. Moet de vragen of de telex nog nieuws had uit de haag... ...van het hoofdkwartier. En? Niks bijzonders. De Delax. Ja, dat doe ik zelf ook wel. Al schrijft hij. Die? die is dus voor. Van de grens komen zeer verontrustende berichten binnen. Wees derhalve van vannacht bijzonder op uw hoede. Geef de bericht maar mee. Ik ga de luid opzoeken. Die nacht werd er langs onze grenzen niet geslapen. Overal stonden onze soldaten in de loopgraven en kazematten. ...achter de machinegeweren en kanonnen. Wie daar? Wachtwoord. Scheveningen. Kom verder. Oh, ben jij, sergeant? Ja. Iets te melden? Niks. Een uurtje geleden zag ik een paar lichten. Maar nu is het stil. De stilte voor de storm. Hoe laat is het? Bijna drie uur. Ik begin stijf te worden. Wat is dat? Ze blazen de bruggen op. Waar zijn we dan? Ik bedoel... Vannacht komen de Duitsers, zo zeker als twee keer twee vier is. Doe je zaklantar daarom uit, Ezel. Waarom? Oei, die vliegtuigen dan niet. Die gaan natuurlijk naar Engeland. Oh ja, daar ben ik nog niet zo zeker van. De, zo maar ja, de Goedemorgen, dames en heren. Hier is Hilversum, Nederlandse omroep Algemeen Programma. Ik vraag uw aandacht voor het ANP.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 Parachutisten bij Den Haag. Parachutisten bij de Moerdijk. Parachutisten in Rotterdam. Ons leven is te klein, te zwak. 300.000 man tegen 1 miljoen zwaar bewapende Duitsers. Hoe dapper vele Nederlanders ook vechten, ze moeten terug. Van de grens naar de IJsselinie. Van de IJsselinie naar de Grebbelinie. Van de Grebbelinie naar de resting Holland. Op 10 mei waren er smorgens vroeg al parachutisten geland op Waalhaven. Dat was toen het vliegveld van Rotterdam. Maar toen ze over de Maasbruggen naar de binnenstad van Rotterdam wilden oprukken... ...werden ze tegengehouden door 250 man mariniers. En daar kwamen de Duitsers niet doorheen. De mariniers vochten te goed. Toen zijn de vogelen des doods gekomen. In wijde vluchten dicht opheen. Of drie aan drie, of één voor één. En hebben wat hun werk is ondernomen. Rotterdam, 14 mei 1940. Smiddags half twee. Steeds weer komen de vliegtuigen opzetten. De bommen fluiten. We horen ze overal inslaan. Al direct achter het huis in de raam vallen brandbommen. En dan knetteren de vlammen. De ruiten in onze schuilplaats vallen kletterend stuk. Het licht gaat uit. Inderdaad, het licht ging uit. Na het bombardement van Rotterdam gaf Nederland zich over. Vijf jaren van nacht en stormgebruis waren begonnen. Op 13 mei was de koningin al naar Engeland gegaan. Nee, het was geen vlucht die u deed gaan Maar volgen waar God riep Ik vraag niet wat in u is doorstaan Een strijd Hoe zwaar Hoe diep Wij knielden naast en met u neer Tot God de blik, de hand Geef Nederland aan oranje weer Oranje aan Nederland En komen dan wat komen mag, de nacht zij zwart, omvloerst de dag. Geschiede Heer, uw wil. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal niet toelaten dat u voet wankelt. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Shalom, Isaac. Shalom, Xander. Kom binnen. Nieuws? Nieuws. Wat heet nieuws? Niets wat we niet allemaal weten. De Duitsers. Ja, de Duitsers. Ze zijn nu ook hier in Amsterdam gekomen. En je wezen kijken? Ik kon het in huis niet uithouden. Zullen wij Joden hier in Nederland nu ook? Ik bedoel, ze zeggen dat de Joden in Duitsland... Xander... Terwijl jij stond te kijken naar die Duitse troepen die kwamen binnen marcheren. Ze kwamen over de Rozengracht. Hun met ijzer beslagen laarzen kletterden op de straatstenen. Terwijl jij daar stond te kijken, zat ik te lezen. in De heilige schriften. Jij bent altijd een vrome Jood geweest. Jij ging iedere shabbat naar de synagoge, maar ik... Weet je wat ik las, Xander? Dit, zie de bewaarder van Israël, sluimert nog slaapt. De Heer is uw bewaarder. De Heer is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u desdaags niet steken, nog de maan des nachts. De Heer zal uw uitgang en uw ingang bewaren. Van nu aan tot in eeuwigheid. In hoeveel Joodse huizen in die dagen deze 121ste psalm is gelezen, weet God alleen. Maar het zullen er veel geweest zijn. Want als er één groep was die reden had om de Duitsers te vrezen, dan waren het de Joden. En u moet je niet vragen waarom, want daar kan niemand je antwoord op geven. Tenzij, maar daar praten we straks over. Niet alleen in Joodse huizen werd die psalm gelezen. Ook in de kerken werd de 121ste psalm gelezen en gezongen. Laat ons heen in vrede, reist uw weg met blijdschap, dragende de zegen des Heeren. De Heer zegene en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Dat was een mooie plek. Vond je ook niet? Ja, gaat wel. Het overin om... moest voorzichtiger zijn. Als ze de Duitsers overbrieven wat hij vanmorgen allemaal heeft gezegd, was het dan soms niet waar wat hij zei. Ja, dat zeg ik niet. Natuurlijk ja, is het waar. Maar wat wie, de Duitsers hebben we helemaal door gewonnen nou en nou en dan zijn ze hier de baas er is niks aan te doen heb jij wel eens van de tachtigjarige oorlog gehoord dat is lang geleden toen zeiden de watergeuzen ook niet de spanjolen zijn hier de baas er is niks aan te doen je kan toch niks doen heb jij van de week ook zo'n mooi papiertje thuis gekregen waarop de moffen je vragen of je soms ook joden in je familie hebt ja natuurlijk wat heb je gedaan netjes ingevuld en getekend zeker ik heb geen Joden in de familie. Dus je hebt getekend? Dat hebben ze toch zeker allemaal gedaan? Behalve de Joden? Ja, zodat de Duitsers nou precies weten wie er Joden zijn en wie niet. De Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandse gebieden maakte bekend... dat de Joden voortaan gekenmerkt moesten zijn... door een gele ster... die zij op de linkerzijde van hun kleding moesten dragen... Op die ster moest duidelijk leesbaar het woord Jood staan. Ook werd het de Joden verboden zonder speciale toestemming gebruik te maken van tram, trein of autobus. Leverwolf! zure Leverwolf! Vijf centen schrijf zure Leverwolf! Shalom Isaac! Sander, jij hier? Ben je niet naar je werk? Nee, ik ben ontslagen. Alle Joden zijn ontslagen. Ontslagen? Kon ik er erom liggen. Ik ben een Jood. Iedereen weet dat ik een Jood ben. Ik ben bang, Sander. Het is net alsof een groot loerend beest langzaam op je afkomt. En je in een hoek drijft. Dat doen ze ook. Ons in een hoek drijven. Isaac, weet je geen huis voor me? Een huis? Je hebt een huis. Mooi huis. Ik mag er niet blijven wonen. Het ligt niet in de jodenbuurt. Alle joden moeten van de Duitsers bij elkaar in de jodenbuurt gaan wonen. En rondom de jodenbuurt werd een prikkeldraadversperring gespannen. De bruggen naar de jodenbuurt werden opgehaald. De Joodse wijk was één grote gevangenis geworden en s'avonds om acht uur moesten alle Joden binnen zijn en wachten. Wachten tot de overvalwagens van de Duitse politie zouden komen. Waarom? Dat weet God alleen. Maar, maar we zijn toch het uitverkoren volk? Misschien juist daarom. Naar hun werk moesten de Amsterdamse joden lopen. Ze mochten niet in de tram zitten. Maar s'nachts, als op bevel van Duitse politie iedereen binnen moest zijn, reed daar door de verduisterde straten van Amsterdam spookachtige trams. Volgeladen met gevangen genomen joden. Met de trein mochten de Joden niet reizen. Maar s'nachts reden er volle treinen van Amsterdam naar Drenthe. Naar Westerbork, waar alle Joden naartoe werden gebracht. En vanuit Westerbork reden weer de treinen die de Joden naar Polen brachten. Maar uit Polen kwam nooit iemand terug. En het werd leeg in de Amsterdamse Jodenbuurt. Het was nog maar een handvol mannen dat op Shabbat in de synagoge zat. Maar ook daar waren zij niet veilig. Wat hoor ik? Zingende Joden? Is die deur open? Die deur is op slot. Ze zijn al doof, volk. Zo, hier hebben we nog zo'n zootje, Joodse, Zwijnen. Handen omhoog en naar buiten. Alle Heinrich, hou ze handels op. Als ze proberen te vluchten dan schrikken. Uit! Vloekte joden! Sneller! Sneller! Stil, ik, ik hoor wat. Duitsers, kom hier, in het portiek. Misschien zien ze ons niet. Laat me binnen. De Duitsers achteren volgen me. Geen antwoord... Hebt u een kamertje op zolder? Een hoekje in de kelder waar ik me verbergen kan? Weer iemand die bang is... Zeggen. Dus Joden, jullie zoeken onderdak? Ja. Kom mee, ik weet iets voor jullie. Om de Joden te helpen moest je moed hebben. Veel moed. Want op het verbergen van Joden stond de doodstraf. En zoveel moed hadden echt niet alle Nederlanders. Nee, eerlijk gezegd, er waren te weinig Nederlanders die die moed hadden. En wat erger was, er waren Nederlanders die verraad pleegden. Er waren mensen die op een dag het gebouw aan de Euterpenstraat in Amsterdam, waar het bureau van de Duitse politie was, binnenstapten. Wat willen ze? Ik, eh... Uh... Nou? Ja? Wie, eh... Uh... Wie Joda geeft, krijgt toch een beloning, nietwaar? Nou, een... Ik weet iemand die twee Joden verborgen houdt. Namen? Woude. Peter Woude. Adresse? Trompstraat. Noem maar? 813. Nou, schön. En, eh... Uh, Wat is nou? De beloning. Spere. Wat er verder gebeurde... Ik kan het jullie niet allemaal vertellen. Later misschien. Peter... Peter was een vriend van me. Maandenlang heeft hij gevangen gezeten. Omdat hij die twee joden had geholpen. Toen... Toen hebben ze hem doodgeschoten. In de duinen. Op de Waalstorpel vlakte bij Den Haag. Zo ging dat in die jaren. Die verschrikkelijke jaren. Alexander en Izaak. Ik weet het niet. Ik kan er wel naar raden. Ze zijn naar het kamp bij Westerbork gebracht. Daar helemaal in Drenthe. En vandaar naar Polen. Met een trein. Polen? We gaan naar Polen. Mijn vader heeft vaak verteld... dat zijn overgrootvader uit Polen naar Nederland vluchtte... omdat in Polen de Joden vermoord werden. De Duitsers zeggen dat wij naar Polen gaan om te werken. Ze zeggen... er is nooit iemand teruggekomen. Ben jij niet bang? Ja. Maar... Wat maar? De eeuwige Zijn naam zij geprezen. Zijn naam zij geprezen. Heeft ons... Joden uitverkoren... om zijn knechten... zijn dienaren te zijn. Laat de eeuwige dan zijn dienaren vermoorden? Toen de tempel in Jeruzalem nog stond... Ah. Het waren gelukkige tijden. Werd ieder jaar op grote verzoendag... ...een bokje geslacht en geofferd. Ja. Maar er was ook altijd nog een tweede bokje. Dat werd door de priester gezegend. De priester legde zijn handen op de kop van het bokje. En dan werden al de zonden en al de ongerechtigheden... ...de leugens en al de verkeerde dingen die gedaan waren... En alle goede dingen die niet gedaan waren, op de kop van het bokje gelegd. Begrijp je? Het? Ja, ja, ja, ik begrijp. Ik geloof het wel. De Almachtige deed alsof dat bokje al dat kwaad had gedaan. Ja, ja. En dan stonden er twee mannen gereed om het bokje weg te brengen, de woestijn in. Net zoals die Duitse soldaten klaarstonden om ons weg te brengen. Omdat de Ewige ons heeft uitverkoren om zijn knechten, om zijn dienaren te zijn. Worden wij daarom nu weggebracht naar Polen waar vandaan niemand terugkomt. ...misschien hebben jullie het niet eens begrepen. Ik begrijp het ook niet. Niemand zal het hier op aarde ooit helemaal begrijpen... ...waarom God het toeliet... ...dat zes miljoen Joden werden vermoord. Maar één ding weten we heel zeker. De Egyptenaren vervolgden de Joden... ...en probeerden ze uit te roeien. Het Egyptische wereldrijk bestaat niet meer... Maar het volk Israël leeft. De Assyriërs belegerden Jeruzalem om het te verwoesten. Hun hoofdstad Ninive bestaat niet meer. Maar Jeruzalem leeft. De Babyloniërs voerden de Joden in ballingschap. Hun hoofdstad Babel is verwoest. Maar het volk Israël leeft. Hitler stichtte een Duits Wereldrijk. En trachten de joden uit te roeien. Het Duitse wereldrijk bestaat niet meer. Maar het volk Israël leeft. God, die aan ons zich openbaarde, regeert en oordeelt heel de aarde. Zijn woord wordt altijd trouw volbracht tot in het duizendste geslacht. Het verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij... Van kind tot kind. In ons land staan tientallen gedenktekens om ons aan de oorlogsjaren te herinneren. Maar het grootste, het mooiste gedenkteken heeft God zelf opgericht. Het volk Israël dat leeft. Zolang de wereld nog bestaat, zullen er Joden zijn die wanneer de zon ondergaat het hoofd buigen... En Gods zegen over de wereld afsmeken. Dit was een verhaal uit de geschiedenis van Nederland in oorlogstijd van Wil Barnaert. De rolverdeling was als volgt. Heinrich Alex Vaarsen junior. Julius Constant van Kerkhoven. Willem Frans Somers, Peter Dick van het Zand. Isaak Van Heskes. Xander Donald de Maikas. Verteller Johan Volder. En Minstreel Hans skarsenbaar